De verdachten zijn 21 tot 52 jaar oud. Een van de verdachten is tien jaar geleden in aanraking geweest met de politie vanwege een geweldsdelict. De vier worden morgen voorgeleid aan de rechtercommissaris. Minister Ploumen voor Ontwikkelingssamenwerking heeft namens het kabinet nog eens 4 miljoen euro beschikbaar gesteld voor hulp aan de Syrische vluchtelingen. Het geld is bestemd voor scholen en schoon drinkwater in de opvangkampen. Op dit moment zijn meer dan 1,2 miljoen Syriërs... voor het geweld naar de omliggende landen gevlucht. Het worden er steeds meer en het dreigt een humanitaire ramp, vreest bloemen. Onder het motto SOS Syrië... is vanavond op de televisie een nationale inzamelingsactie gehouden. In de uitzending op Nederland 2 waren onder meer reportages te zien uit Syrië... en de opvangkampen in de buurlanden. Voor de actie is het nummer 555 van de gezamenlijke hulporganisaties opengesteld. De explosieve opruimingsdienst, de EOD, heeft in de duinen bij Bloemendaal een granaat laten ontploffen die op het strand was gevonden. Een wandelaar zag het explosief liggen in de buurt van een strandtent. De gewaarschuwde politie heeft het strand afgezet en het explosief bewaakt tot de EOD er was. Het is niet bekend om wat voor een granaat het ging. Volgens de politie was het een relatief klein explosief. Waarschijnlijk is de granaat aangespoeld.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 Bij een brand bij een autosloperij in de Lier in Zuid-Holland zijn tientallen auto's in vlammen opgegaan. Er was veel rookontwikkeling. Inwoners van de Lier werd aangeraden hun ramen en deuren gesloten te houden. Hoe de brand is ontstaan is niet duidelijk. De brandweer kon voorkomen dat het vuur oversloeg naar enkele woonhuizen naast de autosloperij. De bewoners hoefden niet te worden geëvacueerd. Er zijn ook geen gevaarlijke stoffen vrijgekomen, zegt de burgemeester van de Lier. En dan nog het weer. Vannacht opklaringen, het gaat licht vriezen. Morgen droog en zonnig. Maximumtemperatuur morgen rond 9 graden. Na woensdag weer kouder en kans op winterse neerslag. Dit was het NOS Journaal. Laat u verrassen tijdens de badkamer-inspiratiedagen bij Sanidroom van 12 tot en met 14 april. Kijk op sanidroom.nl voor de deelnemende showrooms en kom langs. Sanidroom, de betere badkamer.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 Buiten is het één graad. Binnen zit Eva Jinek. In Saudi-Arabië mogen vrouwen voor het eerst fietsen in het openbaar. Mits volledig eerbaar gekleed, niet in de stad... en vergezeld van een mannelijk familielid. Die is er natuurlijk om de band te plakken. Dames en heren, goedenavond en welkom bij Met het Oog op Morgen... op deze tweede paasdag een echte avonturier. Dat was de Noor thor Heijerdau... die op een zelfgebouwde vlot voer van Zuid-Amerika naar Polynesië. De nieuwe film Contiki gaat over die reis... en vanavond duiken wij in de wonderenwereld van Heijerdau. Van Polynesië reizen we door naar India. Twee Italiaanse militairen staan daar terecht vermoord. Een diplomatieke ruil is het gevolg. Met onze correspondenten onderzoeken we de grotere belangen... achter deze merkwaardige zaak. En van India naar Japan, Tokio om precies te zijn... De dochter van John F. Kennedy wordt daar de Amerikaanse ambassadeur. Maar wie is Caroline Kennedy? En om 5 voor 12 doen we een dappere poging de lente wat dichterbij te brengen. Dit allemaal het komende uur, maar nu eerst het belangrijkste nieuws van vandaag en de kranten van morgen. Maandag 1 april. Drie dagen lang zocht de politie in Limburg naar iets. Voor die zoektocht werden bomen gekapt en enorme gaten gegraven. Maar waar de politie naar op zoek was, bleef al die tijd onduidelijk. En dat prikkelde bij veel omwonenden de fantasie. We vermissen een vriend en uh, ja, misschien, je weet het niet hè? Ja, het zou van alles kunnen zijn. Tanja Groen wordt ook nog vermist. Onduidelijk keek dat de je natuurlijk ook een bepaalde angst bij de kinderen. Althans, dat proef ik wel. Er is ook nog een ambulance bij. Dus ja, die komen niet van ouder lijken, denk ik, hè? Ik zou het ook wel fijn vinden als de politie toch eventueel een tipje van de sleui oplicht. En dat gebeurde vanavond. De politie had gezocht naar het gevaarlijke zenuwgas Sarin. Uit informatie van de criminele inlichtingeneenheid kwam naar voren... dat een met naam genoemde verdachte een gevaarlijke stof mogelijk Sarin te koop zou aanbieden. De verdachte werd in de gaten gehouden en gearresteerd toen hij begon te graven. De politie heeft dat graafwerk doorgezet, want mogelijk dacht daar, lag daar dus Sarin verstopt. Maar het gifgas werd niet gevonden. Wat de reden zou zijn om het in bezit te hebben, weet justitie niet. Hoewel de stof makkelijk in verband te brengen is met terrorisme... is er in het onderzoek geen enkele aanleiding... dat terroristische motieven of idealistische motieven een rol spelen. Het motief voor de verkoop zou kunnen liggen in financieel gewin. Saren is verboden en je kan het gebruiken als chemisch wapen. Saddam Hussein deed dat tijdens de Irakoorlog in de jaren tachtig. De politie heeft in totaal vier mensen gearresteerd. De spanning tussen Noord- en Zuid-Korea loopt steeds verder op. Zuid-Korea waarschuwde dat het meteen militair zou reageren op agressie van de Noorderbuur. Die uitspraak was een reactie op dreigende taal vanuit Noord-Korea. De Amerikanen, die duizenden militairen hebben in Zuid-Korea... maken zich zorgen over de oorlogsretoriek van Noord-Korea. Korea, North Korea should stop. Its provocative threats. Maar wellicht geruststellend, grote troepenverplaatsingen heeft de VS nog niet gezien in Noord-Korea. We large scale mobilizations and positioning Noord-Korea zei eerder dat het land in staat van oorlog is met Zuid-Korea en dreigde met aanvallen. Veel aandacht vandaag voor Syrië en dan vooral voor de vluchtelingen. Op Nederland 2 was er een Giro 555-inzamelingsactie... met als motto, niets doen is geen optie meer. Het leveren van hulp is ingewikkeld. En soms heel gevaarlijk. Maar niets doen is nu geen optie meer. Omdat we vinden dat na twee jaar bloedige oorlog wegkijken... niet langer een optie is. Niks doen is niet langer een optie. En dat vindt ook minister Ploemen voor ontwikkelingssamenwerking. Zij bezocht vandaag een geïmproviseerd vluchtelingenkamp in Libanon. Alles is er nodig. Ik sprak een man en die zei, ja weet u, ik ben eigenlijk gewoon net als u. Ik had ook gewoon een paar maanden geleden nog een, gewoon een auto en een huis en een winkel en we leefden gewoon ons leven. En we zijn hals over kop moeten vluchten en nu zitten we hier. Bloemen doet een oproep aan de kijker. Ik zou iedereen die wat kan missen willen vragen, geeft u alstublieft. De Nederlandse regering geeft het goede voorbeeld en doet een extra bijdrage. Het Nederlandse kabinet heeft het afgelopen jaar 30 miljoen euro kunnen bijdragen al, maar dat is niet genoeg. dus wij dragen nu 4 miljoen euro bij. Het geld gaat via organisaties als het Rode Kruis naar de slachtoffers van de strijd in Syrië. Volgens deze arts zijn het, zoals in elke oorlog, de gewone burgers die slachtoffer zijn. Even when attack or a battle, 80% of the casualties are only civilians, women and kids. Vanavond was dus op Nederland 2 het programma SOS Syrië... en daarin aandacht voor de situatie in het land... en een oproep om geld te geven aan Giro 555. Collega-oogpresentator Thijs van der Brink... was een van de presentatoren van die avond. Goedenavond, Thijs. Goedenavond. Ik hoorde je zeggen, niets doen is niet langer een optie. Heeft Nederland te lang niets gedaan wat jou betreft? Nou, dat, dat klinkt weer zo verwijtend en zo was het niet bedoeld. Um, maar als je de gebeurtenissen daar op je inlaat werkt werken... en ziet wat er aan de hand is... Dan is dat wel het gevoel wat ook bij mij uh, naar boven kwam. Kijk, het is een ontzettend ingewikkeld conflict. Ik zou niet weten voor welke van de strijdende partijen ik moet zijn. En dat maakt ook dat je soms denkt van ze zoeken het maar uit daar. Tegelijkertijd, mm. als je die beelden uit die kampen ziet, het is zo hard verscheurend. Dat je denkt van ja, niks doen is ook niks eigenlijk. Dus vandaar uh, de toon van de, de uitzending die we gekozen hebben met dat motto. Begrijp ik. Wat was het belangrijkste doel van, uh, van deze avond? Was dat geld inzamelen of is het om mensen echt wakker te schudden? Nou, het was, al, het was al meer dan geld inzamelen. Het was ook op Nederland 2, dat is natuurlijk de, de, de, de, de nieuws naar actualiteitenzender. Dus we hadden ook heel duidelijk wel een journalistiek doel om, om de, de, de gebeurtenissen daar echt weer een gezicht te geven en mensen te informeren over wat er gaande is. Uh, en daarnaast uh, is het ook mooi als er geld gegeven wordt... maar het was, was een veel bredere actie dan alleen geld geven. Mm -hmm. Nou ja, en ik, ik was wel blij met de manier waarop het ook in Nederland uh, opgepikt is vandaag. Dat was veel aandacht van uh, collega-journalisten. Zodat veel mensen denk ik toch wel even uh, geprikkeld zijn om na te denken hierover. Kun je al iets zeggen over het bedrag dat is binnengehaald? Nee. Nee, weet ik niet. Het enige wat ik weet is dat uh, in de loop van de avond de lijnen overbezet zijn geraakt. Dus dat vond ik wel een goed teken. Um, de lijnen zijn volgens mij net dicht. Die zijn tot 11 uur open gebleven. En ik heb nog geen uh, bedragen gehoord. Dat horen we ongetwijfeld morgen. Dankjewel, ja, Thijs. Of, of later. De actie loopt nog een paar weken door. Dankjewel. Dat was Nieuws Vandaag op Radio en En Mijn collega Jan van der Putten heeft alvast de kranten vanmorgen... voor ons gelezen. Jan, alsjeblieft. Ja, de bedrijven maken zich zorgen over het verplichte percentage... arbeidsgehandicapten dat ze in dienst moeten hebben, schrijft Trouw. Arbeidsgehandicapten is een term van staatssecretaris Kleinsmaat... en mensen met beperkingen en aandoeningen. Doordat de definitie niet helder is... weten bedrijven niet waar ze aan toe zijn. Veel werkgevers weten bijvoorbeeld niet... hoeveel arbeidsgehandicapten zij nu al in dienst hebben. Trouw vroeg het na bij 25 overheden en bedrijven als Shell, ABN AMRO en ingenieursbureau Movaris. Bij Movaris hebben ze technisch zeer begaafde mensen in dienst. Daar zitten mogelijk autisten tussen, denkt Movaris zelf. En die vallen misschien wel onder die definitie arbeidsgehandicapten. Morgen overlegt de Tweede Kamer met staatssecretaris Mansveld over de NS. Dit paasweekeinde kwamen er al een paar plannetjes van kamerleden naar buiten... Morgen staat in Spits een plan van PvdA-kamerlid Hoogland. Die vindt dat er niet moet worden gekeken naar vertraging van treinen, maar van reizigers. Als je een half uur moet wachten omdat je net je aansluiting hebt gemist... dan heb je er niks aan dat die trein op tijd is vertrokken, vindt Hoogland. Het kabinet Rutte krijgt in het Financiële Dagblad een oorvijg van Frank Heemskerk. Hij is oud-staatssecretaris van Economische Zaken. Volgens Heemskerk is het kabinet te klein. Je moet overal ministers naartoe sturen, zegt Heemskerk naar het IMF, naar de Wereldbank, anders verlies je invloed in het buitenland. NRC Next onderzocht de beveiliging van webwinkels met een keurmerk. Dat zit wel goed, denk je dan als klant. Maar pas op, van de 60 sites die de krant liet onderzoeken, heeft de helft... Een beveiligingslek. En bij één op de vijf sites was het klantenbestand zichtbaar. De webwinkels zijn aangesloten bij drie gerenommeerde clubs: thuiswinkel.org, keurmerk.info en Qshops.org. En wat ook opvalt, sites van die keurmerken zelf zijn vaak ook onveilig. De Telegraaf schrijft over nieuw geweld bij amateurvoetbalwedstrijden. Bij een wedstrijd in Langeboom in Brabant... schopt een speler uit Os iemand van de thuisclub tegen zijn hoofd. De voorzitter van Langeboom is aangeslagen. Het komt bij een aantal mensen niet binnen... wat hier de laatste tijd over te doen is, zegt hij. Maar wat doe je tegen die ene speler van wie de stoppen doorslaan? Volgens de Volkskrant is in Amerika het staatsburgerschap... voor 11 miljoen immigranten een stuk dichterbij gekomen. Dit paasweekende zijn bedrijfsleven en vakbonden het eens geworden... over werkvergunningen voor nieuwkomers. Democratische en republikeinse senatoren... leggen nu de laatste hand aan een overeenkomst. En als die 11 miljoen mensen eenmaal eenmaal Amerikaan zijn... is het wel de bedoeling dat de grensbewaking verscherpt wordt... om een nieuwe golf illegalen te voorkomen. Remigratie is in trek, meldt het Nederlands Dagblad. Vooral Turken keren Nederland terug toe. Dit jaar wordt een piek in de remigratie verwacht. Het Nederlands Immigratie Instituut begeleidt migranten bij hun terugkeer. Het aantal cliënten van het instituut steeg de afgelopen vijf jaar met 45 procent. Dit jaar wordt het dus een hoogtepunt, verwacht het instituut, omdat de subsidie voor terugkerers volgend jaar een stuk lager is. Vanaf morgen verschijnen de Leeuwarden Courant en het Fries Dagblad voortaan als ochtendblad. Hans Snijder, hoofdredacteur van de Leeuwarden Courant, goedenavond. Goedenavond, hallo. De Ham vraagt natuurlijk waarom naar de ochtend? Omdat het, uh, dan wordt die s'nachts gedrukt, dat maakt het productieproces goedkoop. We gaan de Telegraaf erbij bezorgen, daar verdienen we geld mee. En journalistiek is natuurlijk aantrekkelijk, want als middagkrant... raken raakt onze eigen vragen raken nog alles bij andere media bekend... voordat de lezer dat aan het eind van de dag in zijn eigen krant ziet. Ja, dat kunnen we nu als eerste fijn zelf presteren. Mm -hmm. Heeft u de lezers echt moeten overtuigen dat het beste was om naar de ochtend te gaan? Ja, want in het Friese uh, past heel, ook heel erg wel een middagkrant. Weinig files, vroeg weg, relatief vroeg weer thuis. Dus dat, de middagkrant hoorde er recht bij... Dus we hebben daar wel veel aandacht aan besteed. En zo het nu lijkt, zijn met de nodige aarzelingen gaat eigenlijk iedereen mee. Zijn er ook nog wat opzeggingen geweest? Er zijn, we hebben zo'n zo zo 80, 85 85.000 abonnees. Ik geloof dat er rond de 300 mensen zijn geweest... die hebben opgezet vanwege de ochtend. Dus dat is eigenlijk verwaarloosbaar. Een aanvaardbaar risico. Ja. Uh, wat kunnen de lezers morgen verwachten? Ik ga ervan uit dat jullie met een mooie scoop komen, toch? Om goed wakker ja, te worden. Ja, we hebben morgen natuurlijk wel een fijne, fijne primeur. Dat hoort er allemaal bij. Die gaat over gemeentes die falen in hun eigen toezicht. Uh, ook een aantal nodige vieze gemeentes. Daar kan ik niet veel over zeggen, maar dat is wel een hele fijne primeur. En we hebben daarnaast een... Verhaal, dat hoort bij ons natuurlijk ook bij over het leed onder de weidevogels. Bevroren grond. Geen wormpjes, ander voedsel, mm. allemaal narigheid, zwaar uh, verzwakte beestjes. En hier komen ze met een aantal boeren die hebben weilanden nu voor de vogels onder water gezet. Waardoor het land zompig wordt en dan kunnen ze wel eten. Een Prachtig verhaal. Ja, een prachtig verhaal. En we hebben een van mijn collega's is uh, het, uh, het gelukt om even te rond te neus op de zolder van de Frieslandbank. Dat is, die houdt hem dus op te bestaan, wordt overnomen door de Rabobank. En op die zolder, daar lag, ligt een fascinerende hoeveelheid oude relatiegeschenken... van pinnenbakjes tot ah. god mag weten wat. En daar heeft ze een prachtige fotospread, een middenpagina van gemaakt. En dat zijn allemaal dingen die heel veel van onze lezers zich onherroepelijk weten te herinneren. Ik heb nu al zin om vroeg op te staan de auto te pakken naar Friesland. Te... Hoe zeg je doet. eigenlijk uh, ochtendkrant in het Fries? Moisekranten. Klinkt ook heel mooi. Hans Sneijder, ja. heel erg bedankt. Succes okay. ermee. Dank je. Dag. Deze onderwerpen morgen uitgebreid in de ochtendbladen. Good enough, dodgy. Morgen wordt in India de rechtszaak hervat tegen twee Italiaanse militairen... die ervan worden beschuldigd twee Indiaanse vissers te hebben doodgeschoten. De Italianen bewaakten een olietanker... en zagen de vissers mogelijk aan voor piraten en openden het vuur. De militairen werden gearresteerd en kunnen mogelijk zelfs de doodstraf krijgen. Inmiddels is de zaak het middelpunt van een grote diplomatieke rel. Maar wat is er nu precies gebeurd? Ik vraag het aan de correspondenten Lucas Waagmeester in India... en Angelo van Schaik in Italië. Heren, goedenavond. Goedenavond. Hoi Eva. Lucas, ik begin even bij jou. De zaak waar wij het over hebben is ruim een jaar geleden gebeurd. Hoe is het volgens India precies gegaan? Ja, volgens India zijn er twee lieve onschuldige vissers. Hè? Twee vaders van families in het zuidelijke Kerala hier eh, gedood. Toen ze in hun bootje iets te dicht in de buurt kwamen van een gigantische Italiaanse olietanker... die onderweg was van Singapore naar Egypte. Dat ding werd bewaakt door Italiaanse mariniers, eh, zoals dat in deze kustlijn veel gebeurt. Hè. Nederland doet ook mee aan zo'n missie in de Golf van Aden, zo'n een antipiraterijmissie. En deze Italianen die hebben niet goed uit hun toppen gekeken, eigenlijk. En het vuur geopend op, het, eh, op dat bootje, vol met vooral slapende, ongewapende vissers. En gevolg is dat nu, eh, een jaar later, de vissers van Kerala nog steeds met doodsangst in hun broek de zee opgaan... Uh, om hun dagelijkse kostwinning te gaan halen. Ze worden meteen ook beschuldigd van moord. Dat, dat impliceert eigenlijk voorbedachte raden. Dat hoor ik niet aan het verhaal wat jij nu vertelt. Nee, India zet inderdaad hoog in. Uh, dat klopt, dat is ook precies wat de Italianen natuurlijk verschrikkelijk dwars zit. En meteen nadat dit gebeurde... Dit, dit gaat allemaal over februari vorig jaar, 2012... Uh -huh. Toen zijn die mannen uh, meteen aan land gehaald en uh, die mariniers. En uh, inderdaad um, is er een, is er een, een aanklacht tegen ingediend uh, voor moord. Dus dat is nogal wat. En daar, uh, ja, daar gaat natuurlijk ook nu die hele rel over. Angelo, even naar de Italiaanse kant van de zaak. Wat is de lezing volgens Italië? Nou, volgens de Italianen gaat het niet om uh, onschuldige vissers, maar om piraten. Althans, dat zeggen de, de twee uh, maro's, zoals ze hier genoemd worden. De mariniers die op het schip uh, aanwezig waren... En volgens hen kwam dus een boot, met, een klein bootje, met veel snelheid op het schip afgevaren. Hebben zij waarschuwingen geuit, maar die zijn door deze vissers of piraten genegeerd. En toen hebben zij geschoten, eh, eerst in de lucht en vervolgens voor de boeg. En daar zijn twintig geschoten bij gelost. Maar ze hebben niet gericht geschoten, zeggen ze. Mm -hmm. En... Eh, hoe dan ook, het, het, het incident dus pla heeft plaatsgevonden in internationale wateren. Dus de Italianen zeggen, het is onze jurisdictie. En, en niet die van India. India zegt, nee, het gaat om Indiase staatsburgers die op een schip zaten met een Indiaanse vlag. Nou, daar begint dus het hele getouwtrek wat nu dus al ruim een jaar duurt. Uh, Lucas, ze kunnen de doodstraf krijgen in India, klopt dat? Uh, ja, heel in het kort is dat in theorie mogelijk. Hè? De doodstraf die wordt hier uh, uitgedeeld in, in uh, sommige gevallen. Die wordt in India overigens zelden uitgevoerd. Hè? Eigenlijk alleen uh, bij terroristen die bommen af laten gaan. of bij mensen bijvoorbeeld die iemand uit de Gandhi-familie vermoorden. Uh, en Zelfs dan is er vaak gratie. Uh, maar in theorie kan het inderdaad. Uh, het lijkt er wel op dat Italië inmiddels de garantie in de zak heeft dat die twee mariniers sowieso niet de doodstraf zullen krijgen. Hè? Dat is meer het vervolg van de zaak, daar komen we inderdaad nog wel op. Okay. Um, de Italiaanse militairen zijn eventjes terug geweest in Italië, onlangs. Toen moesten ze weer terug naar India. Maar waarom heeft India in eerste instantie toegelaten... dat de Italianen vertrokken? Ja, Die twee die zouden hier dus berecht worden. Maar Italië vond uh, dat ze in ieder geval naar huis moesten mogen... om te stemmen bij de verkiezingen vorige maand. India is natuurlijk de grootste democratie ter wereld en dus de kwaadste niet... en heeft dat na een belofte van de Italiaanse ambassadeur hier in Delhi toegestaan. Daar is het eigenlijk een beetje misgegaan. Hè? Ze mochten even naar huis. De ambassadeur had namelijk persoonlijk aan de rechter beloofd... dat die twee na vier weken zouden terugkeren naar India... om hier gewoon hun rechtszaak te vervolgen. Dus die twee zijn naar huis gevlogen. Uh, maar ja, ze weten hier inmiddels... vertrouw die verrekte Italianen nooit... want die mannen die kwamen natuurlijk helemaal niet terug. Ja, en toen ontstond er een rel. Um... Italië had ook kunnen zeggen, Angelo... Uh, onze jongens zijn weer thuis, uh, we gaan ze zeker niet terug laten gaan. Wij lossen dit zelf wel op, je bekijkt het lekker. Waarom hebben ze dat niet gedaan? Nou, om Lucas even tegen te spreken... met de kerst waren ze ook al hier... want dat vonden de Italianen ja, eigenlijk wel noodzakelijk... Dat, die, dat deze twee mannen bij hun familie konden zijn met de kerst. En toen zijn ze na de kerst ook weer gewoon teruggegaan. Dus wat dat betreft kun je Italianen soms ook wel vertrouwen. <laughs> um, <laughs> toch. Toch wel, ja, toch wel. Ja, toch wel. Ja, waarom hebben ze ze niet teruggestuurd? Uh, of niet hier gehouden? Mm -hmm. Ja, waarschijnlijk er wordt nu gezegd dat het om economische belangen gaat. Uh, Italië, uh, is, India is een belangrijke handelspartner voor Italië. Uh, er gaat ruim 4 miljard euro aan export elke jaar naar, naar India. Die cijfers die groeien heel hard... Um, en als gevolg van dit, van dit akkerfietje was, was dat wel een beetje afgeremd. In plaats van 30% in 2011 was het nog maar 21% in 2012. En er zijn heel veel Italiaanse act bedrijven actief in India. Waaronder Fiat, oliemaatschappij Eni, uh, Piaggio, je weet wel, van de, van de Vespa's. Mm -hmm. En uh, de zonnebrillenfabrikant. Uh, uh, dus de belangen zijn nogal groot. Ja, uh, Italië heeft ook wel een beetje zich in de voet geschoten lijkt het. Want um, ze hadden uh, op 22 maart terug moeten zijn, de, de twee uh, mariniers. En op 11 maart riepen ze al dat ze dat niet gingen doen. Terwijl op 18 januari al het Indiaanse rechtshof had bepaald... dat er een speciaal tribunaal moest komen. En ja daarmee had Italië zelfs India onder druk kunnen zetten... omdat het niet helemaal volgens de, Italia volgens de internationale regels is... Daar hadden ze nog zelfs de hulp van in kunnen roepen van de EU en van de VN... omdat ze natuurlijk onder eh, voor een VN-missie daar zaten. Mm -hmm. Dus Italië heeft zichzelf een klein beetje in de voet geschoten... door op deze manier al zo snel te zeggen van ja, we sturen ze niet terug. En eh, ja, nu hebben ze ja, misschien nog een hand al een beetje overspeeld. Heb je het idee dat die twee militairen geslachtofferd worden... als het ware voor grotere economische belangen? Ja, lijkt het wel een klein beetje op, ja. Wat denk jij, Lucas, als je kijkt naar de belangen van India... Dat die zaak dat die mensen bij hun berecht worden. Hoe groot zijn die belangen? Nou, het is hier wel emotioneel, uh, speelt dit wel. Er wordt wel echt gezegd, er zijn hier, uh, sta, onze staatsburgers worden hier zomaar... bij een uh, compleet onschuldig incident worden die omgelegd. En dan moeten wij toch ook uh, het recht hebben om die mensen, uh, om die mensen te, uh, te berechten. Kijk, uh, je, je, ziet, je voelt de emotie in India heel erg... Uh, als je kijkt naar hoe ze hier hebben geopereerd, ook diplomatiek. Toen die Italianen, die twee, die terugkwamen naar India... Toen heeft het Hoge, Hoge Rechtshof hier besloten eh, dat de ambassadeur, de Italiaanse ambassadeur, het land niet uit mocht. Eh, daarmee zet je natuurlijk wel een enorm kanon op het schaakwoord, kun je wel zeggen. Alle internationale vliegvelden zijn gealarmeerd om ervoor te zorgen dat die man, Daniele Mancini, die ambassadeur hier, dat hij het land echt niet uit zou gaan. India was er echt heel erg fel op. En daar voelde je dus aan, eh, daar voelden de Italianen ook wel meteen aan. Van dit gaat India echt hoog spelen. Uh, India wil die mannen gewoon hebben. Ze zijn nu terug in het land. Ze, morgen gaat die zaak weer uh, verder. Uh, en ik denk ook echt dat ze inderdaad echt hier berecht gaan worden. Voorlopig is het dus 1-0 voor India. Angelo, tot slot, denk je dat de Italianen gaan proberen... die rechtszaak op enige manier nog te beïnvloeden of de uitkomst daarvan? Nee, ik vrees dat, dat Italië niet anders te, wachten staat, of te doen staat dan af te wachten. Uh, het, de bal ligt nu, om in voetbaltermen te blijven, ligt nu bij India... Zij gaan deze zaak behandelen. En dan is het aan Italië om van de zijlijn toe te kijken. Om te zien wat daar gebeurt. Eén ding is, denk ik zeker. Ik denk als er volgende verkiezingen komen... en die zitten hier in juni of misschien zelfs pas na de zomer aan te komen... dat deze twee niet meer naar Italië mogen om te stemmen. Dat vrees ik dat het niet meer gaat doen. Nee, dat klinkt ook niet zo. Lucas Waagmeester in India, Angelo van Schaik in Italië. Heren, hartelijk dank voor jullie bijdrage.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 Touching warm Reaching out Touching me Touching Neil Diamond met Sweet Caroline. Goedenavond, Willem Post, Amerika-kenner. Goedenavond. Neil Diamond schreef dit liedje eind jaren zestig voor Caroline Kennedy. Maar dat wist u al, denk ik. Ja, ja. En het, het was ook zo'n schattig meisje... Hè, wat met de president, haar vader, naar het Witte Huis liep. Met de persomgeven natuurlijk. Dus dat zijn allemaal die beelden van dat sprookjeshof... Wat, uh... Ja, want het Kennedy-Witte Huis ook was in die beginjaren jaren 60. Dus daar nou, appelleerde hij een beetje aan. Het is een beetje een zoetig liedje, maar wel ja, mooi. Ja, absoluut. Jeugdsentiment als ik ja. het hoor. Caroline Kennedy is de dochter van JFK, John F. Kennedy. Ze wordt nu genoemd als nieuwe ambassadeur voor de Verenigde Staten in Japan. Is zij een verrassende keuze voor die post? Ja, ja je moet je echt zeggen aan de ene kant wel, omdat ze... Uh, zeer op privacy is gesteld, He, dus eigenlijk ook nauwelijks een politiek profiel had, zou je kunnen zeggen. Aan de andere kant, ja, er zijn toch wel weer wat aanwijzingen dat ze, dat ze toch een wat ander soort regeren uh, op het oog uh, heeft. He, ze, ze was uh, voorzitter, ook medevoorzitter van Obama's uh, herverkiezingscampagne. Ze hield ook een toespraak. En dat deed ze dus maar heel weinig op zo'n publiek toneel. Tijdens de democratische conventie van, van Obama. Ja, en ze was een groot supporter. Zoals heel veel mensen natuurlijk. Ja, maar zij is een Kennedy. Hè? Groot supporter van Obama. In, in januari 2008. Dus eigenlijk nog heel vroeg in de campagne toen. Die eerste campagne van Obama heeft zij hem publiekelijk gesteund in, uh, in hele duidelijke bewoordingen. Ja, en dat wordt toch ook altijd wel terugbetaald. In 2008, je zei het net al, schaarde ze zich achter Obama als presidentskandidaat... en op een bijeenkomst van de Democratische Partij deed ze dat als volgt. Daar gaan we eventjes naar luisteren, maar let vooral op, op hoe ze daar wordt aangekondigd. Het is nu mijn to om een proven patriot and inspiration en inspiratie in haar eigen recht, Caroline Kennedy. Yeah. Over the years, I've been deeply moved by the people who've told me that they wish they could feel inspired and hopeful about America the way they did when my father was president. Fortunately, there is one candidate who offers that same sense of hope and inspiration, and I am proud to endorse Senator Barack Obama for president of the United States. <laughs> Ja, enorm gejuich, Willem, als ze opkomt. Was het, was het alsof een grote ster op het podium kwam? Ja, weet je, dit is ook de, de laatste Witte Huis-Kennedy, hè. En ja, de, inderdaad, dichter bij royalty kun je niet komen. En ze was ook heel duidelijk. Hè? Uh, ze heeft ook gezegd van, ja, dit is de eerste president, deze Obama, of presidentskandidaat, moet je toen natuurlijk nog zeggen, die me doet denken aan mijn vader. Nou ja, dat is natuurlijk, als je, als je van Caroline dan zoiets hoort, ja, een groter compliment kun je nauwelijks krijgen, dus dit was een klap in het gezicht van de Clinton-campagne. Ze hadden zo gehoopt dat Caroline Kennedy en ook, ook, ook Edward Kennedy, hè, dat, ze, dat ze Hillary zouden steunen. Ja, ze liepen over naar Obama, dat was het gevoel bij de Clintons. Mm -hmm. Het is nooit meer echt helemaal goed gekomen tussen de Clintons en, uh, en Caroline. Doen ze wel nog netjes tegen elkaar als elkaar tegenkomen? Ja, nou ja, goed, beleefdheden zullen sowieso uitwisselen, maar weet je, ze ontlopen elkaar een beetje. En uh, ja, dat zij nu dus ambassadeur in, in Japan zou, zou worden, dat kon eigenlijk ook alleen maar als, als Hillary weg zou zijn. Nou, dat weten we, Hillary is een week of vijf, ze mm -hmm. nu geen minister van Buitenlandse Zaken meer. Want ja, dat zij zou dan toch ja, middel van nu ook de baas worden van... Ja, van Caroline, want dat is het diplomatieke korps. Ja, de grote baas is Obama, maar als minister van Buitenlandse Zaken leid je toch dat diplomatieke korps. En... Ja, dat was toch allemaal een beetje moeilijk. Nu met John Kerry, mm -hmm. hè, ook uit de Kennedy-staat Massachusetts. Ja, dat zijn echt goede vrienden. Dus ja, het hing een beetje in de lucht de afgelopen tijd. Zou je zeggen dat het, uh, dat het dan één op één zo werkt? Je geeft expliciet je steun en uh, niet al te veel later word je ambassadeur. Is dat hoe dat gaat in Amerika? Ja, wij Nederlanders vinden dat vaak een beetje vreemd. In Amerika is het een gewoonte dat wel zo'n 30 procent, wordt ook allemaal uitgerekend, hè, van, de, van de ambassadeursposten, dat die echt politieke benoemingen zijn. Dat je dus heel veel geld hebt gegeven of zo. ...als Caroline je star power inzet... ...zonder dat je nou echte kwalificaties hebt... ...voor Japan. Je bent geen japan deskundige. Obama doet het eigenlijk wel veel. Uh, die zit boven de 30 procent. Die beroept nogal wat uh, van die... Uh, ...politieke vrienden van hem. Dus... Ja, het is, het, is, uh, het is niet ongewoon in Amerika. Het is wel een land, Japan, wat, uh, wat ook wel een beetje in de spotlight uh, staat. Nou ja, het ligt niet zo ver van Noord-Korea af. Er zijn natuurlijk allerlei spanningen. Er zijn wat spanningen met, met China. Obama bemoeit zich veel meer met Azië. Dus als je dan beroemd wordt tot ambassadeur in Japan, nou, dat betekent nogal wat. Dat is een signaal. Een prestigeplek wel. Ja, vaak is het zo dat ambassadeurs... ...nou denk ik niet dat Caroline dat nou zozeer nodig heeft... ...maar die willen toch wel graag een ambassadeurschap... ...in een land waar je, waar je thuis dan ook mee aan kunt komen. Dat je kunt zeggen... Van, nou ja, ...ik zat in de top natuurlijk van die achterban van Obama... ...ik heb niet een of ander landje in Afrika gekregen... ...maar Japan... Of Engeland. Hè? Dat, zijn, dat zijn landen, Frankrijk. Misschien ook wel een beetje Nederland. Hè? Als derde investeerder <laughs> in Amerika. Ja, kijk, daar kun je mee thuiskomen. Ja, precies, ik begrijp het voor later bij de borrel. Is <laughs> zij, maar is zij, um, is zij geschikt, inhoudelijk gezien voor deze functie? Ja, er komt natuurlijk wel wat kritiek los. En ze zeggen, ja, je moet eigenlijk een Harvard professor hebben, hè, die echt een Japan deskundige is, zeker nu die. die toch wat oplopen in Azië. Japan ja op een op een hele cruciale uh, plek ligt in Azië. tussen allerlei belangrijke landen in. Japan zelf is natuurlijk ook een belangrijk land, een belangrijke economie in Azië. Ja, dus zij mist die papieren. Aan de andere kant als ambassadeur, en zeker ook in Tokio, krijg je een grote staf, dus de echte experts. Ja, die heb je natuurlijk wel bij je. En vergis je niet, John Kerry zal de wereld overreizen als minister van Buitenlandse Zaken. En Obama zelf in het Witte Huis valt heel erg op als president... dat als het er echt op aankomt, hij de touwtjes in de handen heeft. Meer nog wel dan, dan, dan zijn voorgangers, die het nog wel eens een beetje lieten vieren... en aan anderen gaven allerlei bevoegdheden. Nee, dus Obama houdt wel heel erg een oogje in het cel. We hebben haar weinig gezien door de jaren heen. Wat voor soort vrouw is het eigenlijk, Caroline Kennedy? Ja, zij is een vrouw die zich heel erg heeft ingezet uh, voor het onderwijs, uh, voor de cultuur. En ze heeft een, een, een tiental, uh, pas ook weer, uh, boeken geschreven. Met name over gedichten. Ze is helemaal verzot uh, op, uh, op de dichtkunst. En probeert dat ook voor een heel breed publiek. Tot in de Bronx aan toe in New York, uh, dicht bij de mensen te krijgen. Dus uh, ze heeft een beetje dat, ja, wat, wat je zou bijna zeggen ook wel politiek gezien, wat veilige culturele imago. Ja, en de laatste tijd dan een beetje meer de politiek in. En zo duidelijk voor Obama. Ja, ze is 55. Uh -huh. he, dat, is, uh, dat, dat is echt nog wel een moment he, dat je iets van koers kunt veranderen. Er wordt ook, wordt ook al gezegd... Nou, misschien wil ze toch wel een politieke carrière... weer terug in Washington over een aantal het jaar. het Witte ze, Huis. Nou ja, ze is, het is niet zo gek wat je zegt. Want kijk, dat ligt wel heel ver weg nog. Maar ze, ze, toen Hillary... Minister van Buitenlandse Zaken werd een aantal jaar geleden. Toen kwam New York vrij, de senaatszetel. En toen heeft ze zich eventjes beschikbaar gesteld. Om privacyredenen trok ze zich op het allerlaatste moment weer terug. Dus ja, als je senator wil worden en je heet Caroline Kennedy. Ja, kijk, als je dat eenmaal hebt laten blijken, dan is niks te gek natuurlijk. En we praten hier wel over de Kennedys. Hè? Zijn ze nog steeds, worden ze echt nog steeds zo gezien als de ultimate royalty in Amerika? Ja, je kunt niet. ...dichter bij royalty komen in Amerika... ...dan, dan, uh, dan, dan hier bij de Kennedys. Ja, en, dan, en dan met name Caroline. Hè, de, de enige witte huis-Kennedy die, die nog leeft. En ja, waar zij komt... ...komen mensen op de been. Hè. En, uh, vandaar ook wel... die verstandige keuze natuurlijk voor veel privacy. En, en weet je, in Japan, hè, waar eer ook heel belangrijk is in de cultuur... zal men het wel erg op prijs stellen dat er zo'n Amerikaanse star... een bijna-koningin, dat woord zal veel vallen, daar ben ik van overtuigd... te komen de komende maanden. als de benoeming ook echt doorgaat... want het is nog niet officieel afgekondigd... maar goed, alle Amerikaanse kranten komen er nu ook even mee... Uh, ja dan zal het in Japan toch wel met, met heel veel waardering... Uh, worden, worden aanschouwd. En dit, uh, dit stelt me een erg op prijs in, in een land als Japan. Het uh, is ook een beetje gewoonte dat ambassadeurs vanuit Amerika en Japan. Dat dat wel zwaargewicht gewicht uh, zijn. Rottermonde, de vicepresident, is ook ambassadeur in Tokio geweest. En dan nu eentje met zoveel mystieke star power. Willem Post, dankjewel ja. voor jouw bijdrage. Ja, geen dank. Again, bask in my self doubt again Sounds like fun Stumble around Search for more games to play Think I'll throw the whole week away Is what we do Take a picture, witness from afar Losing a sense of who we are As we find a sense of who we're going to be. All at once it's changed. All at once it's real. Need to take control. Learning just to deal. Draw away our minds. Till that day arrives. This is how we'll spend the best years of our lives. Part of the crowd I remember whose hearts you wear I can't help it I stop and stare You caught my eye Talking to you I guess it's now time to be Tricking you into loving me Maybe for a night the Words, they'll fall so far They'll fall so fast Gotta just make this moment time blows Problems take control Before anybody The best years of our lives, the best years of our lives. Best Years met Simons en aanstaande donderdag treedt hij op live in het oog. Antropoloog Thor Heyerdahl werd in 1947 wereldberoemd... toen hij met een houten vlot van Peru naar Polynesië voer. Over deze zogenaamde Contiki-expeditie was al een Oscar-winnende documentaire gemaakt. En deze week gaat een nieuwe speelfilm over zijn avonturen in Nederland in première. Janke Klok is docent Scandinavische talen en culturen aan de Rijksuniversiteit Groningen. Ze heeft de film en de documentaire gezien. Goedenavond, mevrouw Klok. Ja, goedenavond. Ik begin even bij het begin. Waarom wilde Heyerdahl op deze expeditie? Ja, dat is inderdaad een bijzonder uh, verhaal. Al op heel jonge leeftijd was hij in contact gekomen met een uh, andere Noor, Bjarne Kroepelien. Uh, die was uh, heel enthousiast over de Polynesische eilanden. Had daar heel veel uh, gewoond. Uh, had daar ook heel veel voor gedaan. Had daar boeken over verzameld. Dus al op heel jonge leeftijd was hij er al op dat gebied gericht ge uh, geweest. Uh, hij ging studeren aan de Universiteit van Oslo. Uh, Zoologie en uh, geografie. En uh, tijdens zijn studie... Uh, werd hij door zijn hoogleraar uh, Christine Bonnewie op het spoor gezet... om een studie te doen uh, op de Polynesische eilanden. Uh, Fatu Hiva zou hij naartoe gaan. En hij is toen, uh, eerste kerstdag uh, 1936, daar naartoe gegaan. heeft daar uh, met zijn vrouw, uh, hij was uh, net getrouwd, een, een jaar gewoond... In het, met het idee terug naar de natuur. En daar zag hij allerlei beelden en rotstekeningen. Hij kwam er een zoete aardappel tegen en dacht op grond daarvan... nou, volgens mij moet hier contact geweest zijn met culturen in Zuid-Amerika. Er was nog een prachtig verhaal wat hij daar hoorde over een uh, Polynesier tiki die uh, hij in verband bracht met een Zuid-Amerikaanse held... uit de voor-Inca-tijd, Kontiki. Uh, en die Kontiki die zou zo 500, uh, in het jaar 500 uit Zuid-Amerika gevlucht zijn... en volgens uh, Toerheijendal dan op de Polynesische eilanden zijn terechtgekomen. Toen dus... heeft hij een aan... Ja, ja gaat u door? Nee, het is, is een fascinerend Toen... verhaal. Ik luister ademloos. Ja, toen heeft hij een aantal jaren gewerkt aan die theorie. heeft daarover geschreven, gepubliceerd, een artikel geschreven... wat hij publiceerde in Amerika. En daar wilde men niets weten van zijn ideeën. Dat, dat indianen, of ze naar het Noord- of Zuid-Amerika kwamen... in staat zouden geweest zijn om zulke lange reizen te maken. Daar geloofde men helemaal niets van. Nou, er kwam een Tweede Wereldoorlog tussendoor. Uh, dat onderbrak natuurlijk het, uh, het, het bezig zijn van Thor Heyerdahl hiermee. Maar na uh, 1945 ging hij terug naar... Uh, of ging hij niet terug, maar ging hij naar New York. Wou hij daar opnieuw uh, proberen om um, ja, een plooi voor zijn theorieën te vinden... en het lukte hem maar niet. En op een gegeven moment, in 1946... Toen schreef hij aan een van Voordat zijn vriend, we verder gaan, mag ik u iets ja? vragen? Waarom was er zoveel weerstand tegen zijn theorie? Het klonk toch aannemelijk? Ja, hij was niet een erkende wetenschapper. Hij had nog niet een studie afgemaakt, uh, had wel een aantal jaren gestudeerd, had ook wel uh, geschreven. Maar het paste zo helemaal niet in die ideeën van de wetenschappers van die tijd. Want zijn stelling dat... is eigenlijk dat oude culturen al, doordat ze konden reizen over zee, in staat waren geweest om met elkaar in aanraking te komen, lang voordat wij Europeanen ons daarmee hadden bemoeid. Ja, precies. En uh, daar is hij ook de rest van zijn leven mee bezig geweest. Want na de Kontiki zijn er nog vele expedities gekomen. Maar uh, hij, hij kon het dus uh, door uh, zijn overtuigingskracht in wat hij schreef... kon hij dat niet voldoende uh, geaccepteerd krijgen. Uh -huh. En toen bedacht hij in 1946... nou, dan weet ik eigenlijk een, maar één oplossing. Dan moet ik laten zien dat het kon. En uh, dat was... Uh, hij heeft heel veel uh, moeite gehad om het geld voor die expeditie ook uh, voor elkaar te krijgen. Krijgen, maar uiteindelijk uh, wist hij dat dan toch, uh, uh, wist hij toch mensen te enthousiasmeren en lukte het hem om uh, een, in ieder geval een klein budget uh, te vinden. En andere uh, hij, mensen die gek genoeg waren om met hem mee te reizen? En andere mensen, het waren voor een deel ook vrienden van hem... Uh, die <laughs> gek genoeg waren <laughs> om met hem mee te reizen. Ze vertrokken naar Peru. En uh, daar kreeg hij vrij snel wel een goed contact met de president van Peru. Want het was natuurlijk voor Peru een prachtig verhaal als het wel zo zou zijn. Dus die wilde hem wel steunen. Daar is hij dan uh, gaan bouwen. Hij heeft daar hele oude tekeningen... Uh, gebruikt uh, uit de middeleeuwen uh, tekeningen van hoe zo'n vlot eruit gezien zou hebben. En hij heeft... Uh, hoe zag ja, zo'n vlot vrein... eruit? Want ik heb geen idee hoe, wat ik me daarbij moet voorstellen. Ja, ga vooral naar de film kijken. <laughs> dat ga ik ook doen. Dan, dan, dan uh, kun je precies zien hoe, hoe dat vlot eruit heeft gezien. Maar daar zijn dan uh, negen dikke uh, stammen van balsahout... Uh, die met ja, een soort van touw aan elkaar zijn ge trokken uh ik, ik weet er niet helemaal precies de technische fijne van, moet ik zeggen. Maar um, het, het was wel ook een, uh, voor het een heel belangrijk punt om dat vlot ook precies zo te bouwen. Als het uh, dan door de Inca-indianen lang geleden gedaan zou zijn. Ja, om dus te hij bewijzen dat niets. hij gelijk had. Dus de, de, de Geen technische spijker. Er kwam geen spijker in, er kwam geen staaldraad bij. Uh, hij nam wel een radio mee en had ook een, een, een rubber vlotje. Want ze wilden uh, foto's en uh, film maken. En dan wilden ze natuurlijk ook een beetje op afstand van de vlot. Komen. Maar verder is dat vlot helemaal gebouwd zoals het ook... Uh Um, dan in het, lange, in het verre verleden gedaan zou zijn. En daar is hij uh, april uh, 1946 mee vertrokken. Op een uh, uiterst primitief uh, vlotje moet dat zijn op geweest. Op een uiterst primitief vlotje ja. inderdaad. Ook niet een groot vlotje. Het was een klein vlot. Uh, ze zaten met z'n zes en daarop. Uh, en, het, het, en ze hadden trouwens ook wel een soort van huis op. Uh, of huis is wel een groot woord, maar een hutje hadden ze erop gebouwd. Maar het, het was natuurlijk maar heel weinig ruimte voor zes... Uh, mannen waren het. Het waren alleen maar mannen uh, die aan de expeditie deelnamen. Voor die zes mannen om uh, 101 dag zijn ze onderweg geweest. Dan weet je meteen hoe het zit met je vriendschappen, toch? Laten... Ja, Nou, dat, dat, dat blijkt toch wel behoorlijk goed te zijn geweest. Uh, in de film is daar nog een aspect aan toegevoegd. Uh, ja, um, er was eigenlijk meer dan genoeg drama onderweg. Uh, en je hebt natuurlijk 101 dag nu in het bestek van twee uur gestopt... Dus je kunt vooral focussen op de dramatische hoogtepunten. En daar waren uh, nogal wat Zullen van. we even luisteren naar een stukje van de film? Is goed. By crossing the Pacific for 5000 miles, I will prove that Peruvians were the first to settle Polynesia. It's uh, further than from uh, Chicago to uh, Moscow. Look around you. Every book in here offers some theory or another. Mr. Hardo. Ja, u zei het net al, genoeg dramatische hoogtepunten. Um, hoe gevaarlijk was dat eigenlijk, die reis die hij heeft gemaakt? Bent u er nog? Ja, ik ben er nog. Ik zit er even over na te denken. Ik denk dat het bloedgevaarlijk geweest is. Uh, maar zij gingen vol, toch vol zelfvertrouwen. Het, was nog, het, het is ook wel een beetje de periode geweest dat er... Uh, ja, het, het was natuurlijk ook al eerder in die 20e eeuw dat de polreizen gemaakt werden. Men, men ging uh, erop uit en uh, had de drive om dat te doen. En, uh, ja, ik, ik, ik kan me voorstellen dat je hier van alles bedenkt wat je onderweg zou kunnen doen. Nou, gebeuren. haaien. En of gebeurde, ja, ja en, en ze hadden ontzettend veel haaien. En, uh, en het was dus ook heel gevaarlijk onderweg om. Uh, de boot aan de, nou de boot zeg ik, maar het vlot aan de onderkant uh, controleren. Omdat er voortdurend haaien uh, om, de, om hen heen uh, zwommen. Daar hadden ze dan ook een soort van haaienkooi op een gegeven moment voor geconstrueerd. Er waren stormen. Uh, op een gegeven moment ligt er een enorme walvishaai, de grootste vis ter wereld, ligt er onder dat vlot. Um, en als die bedacht zou hebben dat hij omhoog zou gaan of, of geduld zou hebben, dan was dat vlot omgekiept. En dan hadden ze dat niet overleefd. Uh, ja, er zijn veel stormen geweest. Hoe kwamen ze uiteindelijk aan? Zijn ze zeg maar heel huids op een bestemming aangekomen? Uh, ja, lijfelijk wel. Uh, dat vlot moest helemaal aan het eind over een heel uh, gevaarlijk rif heen. Ik ga er niet te veel over zeggen, want ik denk dat het leuker is... om dat niet te weten, uh, hoe ze dat precies <lacht> doen... en om maar gewoon naar de film te gaan uh, kijken. Ja. Um, en, en wat natuurlijk ook heel erg aardig is... Um, de, ik heb de documentaire gezien toen de film... en daarna nog eens weer de documentaire bekeken. In die documentaire, daar zie je geen storm. Daar zie je ook niet de hele uh, dramatische momenten... omdat er dan niet gefilmd kan worden... Want dat is film... het materiaal wat zij zelf hebben gedraaid. Ja, want ze hebben uh, inderdaad die documentaire zelf gemaakt. Dat was ook het hele bijzondere. Ja. Uh, maar in de film, die storm... je ziet dat vlot natuurlijk dobberen in die storm. Of heen en weer gaan. Uh, je ziet hoe langzamerhand... dat hebben ze dan als een soort van dramatisch effect aan toegevoegd... langzamerhand... Uh, die, die uh, balken of die, die uh, stammen toch een beetje door dat touw uit elkaar gaan... Uh, nou, drijven niet, maar een beetje losser worden. Oh. Dus dan, dan komt er een element van, zou het vlot het houden? Gaan ze het wel Tot halen. Het de vraag ze is hadden al bij zich. Oké, okay, ze dus konden hem eventueel nog gered ze contact worden. Maar de vraag ze is natuurlijk, als... hij, had, hij had hier zoveel voor over. Het hele ja. punt was om te bewijzen dat zijn theorie klopte. Ja. Is dat ook zo? Heeft hij dat kunnen bewijzen? Nou ja, hij heeft kunnen bewijzen dat het mogelijk was. En daarmee heeft hij uh, heel veel um, ja, uh, van het grote publiek uh, aandacht gekregen en waardering. Um, in de wetenschappelijke wereld heeft hij na deze reis uh, ook meer... Um, Respect gekregen. Men is wel altijd sceptisch over zijn theorieën gebleven. Uh, uiteindelijk, uh, DNA-onderzoek heeft aangetoond dat de mensen uit Polynesië toch afkomstig waren uit Zuidoost-Azië en niet dus uit Zuid-Amerika. Contiki is geen Peruaan. Uh, Contiki, uh, ja, Contiki <laughs> is wel een Peruaan, want dat is die held uit uh, Zuid-Amerika. Maar dat ah, maar, flot... Tiki, maar Tiki zelf. Uh, maar Tiki <laughs> lijkt dan toch niet inderdaad <laughs> lijkt dan toch niet uit Zuid-Amerika te zijn gekomen. Was dat maar, een teleurstelling is... voor hem? Ik denk het eigenlijk niet. Uh, voor, hij heeft het laten zien dat het kon. En ik denk dat dat voor hem het belangrijkste was. Hij heeft, uh, nou, ik zei het net ook al, nog veel reizen met andere schepen gemaakt. Uh, of niet schepen, dat is het goede woord, niet weer. Doe Toch het zelf vlotten. Ja. ja, de Ra 1, de Ra 2, de Tigris... Um, hij is ook een vermogend man geworden en heeft al die expedities uh, kunnen doen hij uh, heeft heel veel uh, waardering gekregen hij heeft het Contiki Museum gesticht in Oslo nou, uh, hij heeft dus een rijk heeft, en succesvol leven gehad heeft hij een, Ja, klopt helemaal ja. Uh, dus ik denk dat hij wel tevreden uh, is geweest ik heb zin om de film te gaan zien Janke Klok, ik, hartelijk ja. dank voor uw bijdrage graag gedaan Met het oog op de lente. Martin Melgers. Ruim een week lang probeert voormalig stadsecoloog Martin Melgers... ons ondanks de snijdende kou het lentegevoel bij te brengen. Vandaag kwamen we heel voorzichtig een klein beetje in de buurt van de lente... dankzij de zon. Martin Melgers, goedenavond. Goedenavond. U bent vast de hele dag buiten geweest. Ik ben een groot deel van de dag... op. Ik was in het riet en het was daar eigenlijk warm. Ik heb, uh, ik heb er even liggen bakken... Ik nou, bakken, even... bakken. Ja, echt, echt. Nee, in het riet was het erg warm. Maar ik ontdekte daar ook een hol van een vos. Daar heb ik even in geroken. En uh, het is de tijd dat de vossen uh, hun jongen waren. Hoe ruikt dat in een vossenhol? Uh, muskusachtig Dat zal ook wel in een parfum voorkomen. Maar vooral ook in, uh, in, in Vossenholen ruik je dat. En hoe is de vos de winter doorgekomen? Wordt er al inderdaad, worden, kleine, komen er kleine vosjes aan? Nou, ze hebben eigenlijk hier, ik heb het nu even over de Amsterdamse situatie, een hele makkelijke winter achter de rug. Want we hadden hier een, een overdaad aan konijnen. Ze hoefden s'avonds maar uh, een rondje te gaan lopen en de, de konijnenholders waren hun, hun, hun, hun bek in. Was, ze, ze waren in topconditie en het is ook nodig natuurlijk om die jongen te werpen. Ja. houden vossen eigenlijk van mensen? Uh, nou, uh... Uh, het is een beetje een, een, een wonderlijk dier, want in zo'n hol zou je uh, een soort gezellige warmte verwachten, maar het is helemaal kaal. En de enige die die, die warmte in zo'n hol levert, dat is uh, moedervos. En uh, dat die warmte onontbeerlijk is, dat heb ik zelf meegemaakt. Nou? Ja, nou, ik heb twee jaar geleden een keer een minivosje gevonden uh, bij de Koentunnel in de buurt. Daar was het hele leefgebied vernield, en het beest kon nog nauwelijks lopen... En ik heb dat meegenomen, want er was ten dode opgeschreven. En samen met mijn uh, vrouw Aniek en jouw collega Merel gepoogd groot te brengen. Ik heb foto's gezien van het babyfosje op Merel Balkon. Zo dat. schattig. En Merel deed dat de eerste weken, de zwaarste weken. En het vosje riep s'nachts, net zo lang eh, omwarmte, tot Merel uit de bed kwam op de bank ging liggen. Het vosje in een sjaal wikkelde, dat vervolgens op haar boezem legde en dan werd hij stil. Het is ook denk ik wel een beetje een crisis in haar relatie geweest, maar het grootbrengen is gelukt. Zo ongelooflijk zoet. En um, als u er weer een vindt, zou u die weer in huis nemen? Uh, nou, Merel heeft inmiddels een jonge hond, dus die doet het niet. Ik zal hem niet meer in huis nemen, maar ik heb vreselijk genoten, want het beest ging uh, bij mijn vrouw en ik en Merel op de schouder zitten, schuffelde in ach, hun ach, haren. Ach, ach, dus ach, ik ga nooit meer onbevooroordeeld naar voren. Ik kijken. begrijp het. Martin Melgers, hartelijk dank. Graag dank voor het luisteren. Morgen zit hier Miek van der Wij. Heel graag tot de volgende keer. Was ik nog zou zeggen hette? Dauert een sigarette. en een laatste glas im steen. Zo meteen om kwart voor één de première van de spin krimi geïnspireerd op de IRT-affaire. Gecontroleerd doorvoeren. Ja, wat moeten we anders? Zometeen om kwart voor één. De Spin. Radio 1. Het nieuws van alle kanten. Door de burgeroorlog in Syrië zijn 4 miljoen mensen direct afhankelijk van hulp.